Nu Leers heeft besloten dat ze mag blijven, betekent dat niet dat er helemaal geen Afghaanse meisjes meer worden uitgezet. Maar volgens Leers kan van verwesterde meisjes onder bepaalde omstandigheden niet worden verlangd dat ze teruggaan naar Afghanistan. Gedoogpartij PVV kan het besluit van Leers billiken. De partij spreekt van puinruimen van links wanbeleid. De partij van Geert Wilders gaat ervan uit dat de minister maar in een klein aantal soortgelijke gevallen een verblijfsvergunning zal geven. In Den Haag hebben politie en justitie een grote actie gehouden tegen internationale mensenhandel. Daarvoor werd de Doubletstraat met zijn 164 prostitutieramen helemaal afgesloten. Alle aanwezigen werden meegenomen, ook de ongeveer 100 klanten werden verhoord. De prostituees werden meegenomen naar het stadhuis voor verhoor. Burgemeester Van Aartsen zegt dat de vrouwen mochten kiezen voor een onderkomen waar dan ook in Nederland. Ze konden ook naar de crisisopvang. Politie en justitie willen van de vrouwen weten hoe ze hier zijn gekomen, wie daarin een rol hebben gespeeld en wie hun pooier is. Tegenover de vrouwen is volgens de burgemeester benadrukt dat het geen actie tegen hen is, maar tegen mensenhandel en moderne slavernij. Tot de actie werd besloten na informatie dat veel vrouwen in de Doubletstraat tegen wil en dank in de prostitutie werken en dat doen tegen zeer lage tarieven. Sommige vrouwen zouden met drugs worden betaald.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 Er stonden ervaren krachten klaar om meteen weer aan de slag te gaan... toen het economisch beter ging. Bij daf werken op het ogenblik 7500 mensen. Protestmanifestaties in Syrië zijn vandaag volgens verschillende bronnen... uitgelopen op een bloedbad. Mensenrechtenactivisten en getuigen in de zuidelijke stad Daraa... zeggen dat 25 mensen zijn gedood toen het leger het vuur opende... op duizenden demonstranten. Er zouden honderden gewonden zijn. De Staatstelevisie berichtte dat 19 politieagenten en militairen zijn doodgeschoten door leden van gewapende bendes. Volgens Syrië wordt de onrust in het land aangewakkerd door de bendes en niet door hervormingsgezinde activisten. Vandaag werd voor de derde vrijdag op, rij op grote schaal gedemonstreerd tegen de bewind van president Assad. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in heel Syrië vandaag 32 betogers gedood, waarmee het totaal aantal doden op meer dan 170 zou komen.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 Suriname gaat Nederland vragen om Surinaamse criminelen op te pakken die vrij in Nederland rondlopen. Het gaat in veel gevallen om moordenaars die in Suriname uit de gevangenis zijn ontsnapt. Dat zegt politiecommissaris Humphrey Chinliep-Shi. Suriname had al eerder gezegd dat deze mensen in Nederland vrij rondliepen, maar toenmalig minister Hiers Ballin ontkende dat. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries heeft negen gezochte Surinaamse criminelen in Nederland opgespoord en met een verborgen camera gefilmd.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 Voetbal. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. AZ-NAC, uitslag 1-1. Het weer. Vannacht ontstaan enkele misbanken en koelt het af naar 4 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden wordt het 11 graden op de Wadden. En in Limburg een graad of 18. Zondag wordt het enkele graden warmer, met maxima van 14 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is...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 Setser Orchestra met Jump, Jive en Will. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Ingrijpende besluiten vandaag van het kabinet. Er wordt zwaar bezuinigd op Defensie, haar mag blijven... en ook in de sociale zekerheid werd vooruitgang geboekt... bij het bedenken van bezuinigingen. Hans Anninga bespreekt straks met premier Rutte de besluiten van vandaag. Als gezegd, er wordt fors bezuinigd op Defensie. Minister Hille is daar als eerste verantwoordelijk voor. Hij legt straks uit wat zijn stempel op deze bezuinigingen is. En is Nederland onveiliger geworden na vandaag? Amerikaanse overheidsdiensten dreigen op slot te gaan... omdat republikeinen en democraten het maar niet eens worden... over de bezuinigingen daar. Hoe erg is dat? Rut Oldenziel analyseert. En morgen is de finale van de Clash of the Cover Bands. Oftewel, de strijd tussen de bands die liedjes van anderen naspelen. Waarom speelt iemand die muziek kan maken muziek van anderen na? Hoe lang blijft dat leuk? En wat zijn de verschillen tussen coverbands die dezelfde helden nadoen? Om tien voor twaalf hoort u er alles over. We beginnen met het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 8 april. Zo klinkt het materieel van het leger dat moet verdwijnen: F-16's, tanks, helikopters en ook ruim 12.000 mensen. Bij Defensie wordt een slagveld aangericht door bezuinigingen. De getroffen militairen reageren professioneel. Ja, boosheid. Ik denk meer dat het teleurstelling is. De klap is hard, maar noodzakelijk, oordeelt het kabinet. En dat doen we tegen de achtergrond van de enorme waardering. die binnen het hele kabinet. en ik denk binnen de hele Nederlandse samenleving bestaat. voor wat Defensie in de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar voor waardering koop je niets, weten ook winkeliers rond de getroffen kazernes. De biefstuk in het weekend wordt de bal gehakt. Volgens critici krijgt Nederland door de bezuiniging een Belgisch leger. Dat is in Defensieland het synoniem voor een tandenloze tijger. En juist in België werd de eerste F-16 al afgeschreven. Op de luchthaven van Charleroi heeft een Nederlandse F-16 vanochtend een noodlanding gemaakt. Het landingsgestel vooraan was stuk, waardoor het toestel op zijn buik landde. De piloot raakte niet gewond. Geldnood of niet, het leger blijft als één man achter de manschappen staan. Ook als die al jaren dood zijn. Op de Grebbeberg kreeg de laatste onbekende soldaat een herbegrafenis. Na 71 jaar heeft hij weer familie. Tot mijn uh, verbazing kreeg ik uh, vorige week woensdag het bericht... dat er een stoffelijk overschot was opgegraven. Dat 100% metste met dat uh, DNA van mij. En met die wetenschap kon soldaat Brummelhuis begraven worden met militaire eer. Het overhandigen van de vlag mobilisatie, oorlogskruis en de barret. Betoont de Nederlandse regering haar respect voor Willem Brummelhuis. Van dit respect kunnen ze bij het Amsterdamse verpleeghuis Bernardus nog wat leren. Volgens de inspectie zijn bewoners er geestelijk en lichamelijk mishandeld.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 Het kabinet poetste vandaag een oud motto opnieuw op. Na het zuur komt het zoet, moet het gedacht hebben. Eerst vertelde premier Rutte dat bij Defensie mensen weg moeten. Daarna kwam minister Leers met de deling, mededeling dat de mensen mogen blijven. Het Afghaanse meisje Sahar. Het dossier was niet alleen een hoofdbreker voor Leers, ook een tongbreker. De familie uh, Ibrahim Mijigel, want ik weet nooit precies hoe je het uitspreekt. Het zijn vele letters achter elkaar. Maar het meisje zeg maar, van het gezin Sahar heb ik zo even geïnformeerd dat hij aan hen een verblijfsvergunning zal worden gegeven. En ook 40 tot 100 andere Afghaanse meisjes mogen in Nederland blijven. Ze zijn te westers geworden om nog terug te sturen. De school van Sahar is opgelucht. Geweldig nieuws. Geweldig nieuws. Dit had gemoeten. En eigenlijk ook voor Sahar is fijn nieuws. Maar eigenlijk voor de hele school. en Vooral die kinderen die Sahar zo gesteund hebben. Deze week begon de rechtszaak over de Bunga Bunga feestjes... van de Italiaanse premier Berlusconi. Wie zich zo openlijk moet verantwoorden voor zijn seksuele uitspattingen... zal zich wel gedijst houden, zou je denken. Berlusconi niet. Bij een prijsuitreiking aan studenten werft hij gewoon nieuwe feestgangers. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. <lacht> <lacht> Complimenti grazie. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant van morgen met Freddy van Tijn. De Telegraaf onder meer schrijft over de bezuinigingen op defensie. Het Belgische leger, u hoorde dat net ook al in het overzicht... was jarenlang het grote doembeeld voor de Nederlandse strijdkrachten. Naar dat niveau mochten we nooit afglijden. Maar de Belgen eisen inmiddels wel een grotere rol op in Libië... dan de Nederlanders, schrijft de Telegraaf. En vraagt zich af hoe het verder gaat. Enig idee van de angsten van de krant blijkt uit de onderkop boven het stuk... Pang roepen omdat de kogels op zijn. De volksrand vindt dat Nederland zich met de bezuinigingen op defensie nog afhankelijker maakt van Amerikaanse welwillendheid. Het Nederlands Dagblad onderstreept dat minister Hille zoveel mogelijk ouderen kwijt wil. Ook al schrijft hij dat niet letterlijk in zijn brief. Hille heeft ook gezegd dat hernieuwde economische voorspoed. volgens hem snel zal leiden tot herstel van de volledige. multifunctionele inzetbaarheid. Dat lijkt het Nederlands Dagblad erg optimistisch en sterk afhankelijk van hoe de wereld er. over drie jaar uitziet. De Volkskrant schrijft dat de marathon van Utrecht discrimineert... door Nederlanders een veel hoger prijzengeld te bieden dan Keniaanse atleten. Dat vindt tenminste het expertisecentrum ter bestrijding van discriminatie artikel 1. Als een Keniaan over twee weken de marathon wint, verdient hij 100 euro. De beste Nederlander krijgt 10.000 euro. Dat is bedacht omdat de marathon in Utrecht de laatste vier jaar door Kenianen werd gewonnen. De directie wil nu Nederlandse atleten centraal stellen... Er wordt geen enkele Inkeniaan aan de start verwacht. Volgens de directeur is er geen sprake van discriminatie. Hij zegt dat het truc met het prijzenschema na overleg met een jurist tot stand is gekomen. Trouw schrijft dat biovergisting nauwelijks rendabel is. Door middel van biovergisting worden grondstoffen zoals mest en bijvoorbeeld restafval uit de landbouw... omgezet in biogas of stroom. Maar de grondstoffen zijn steeds gewilder en worden dus duurder. Volgens de Rabobank draaide vorig jaar maar de helft van de installaties met een positief resultaat. Verder is er volgens de Rabobank oneerlijke concurrentie tussen vergisters in Nederland en die in Duitsland en België. De Duitsers krijgen een hogere vergoeding voor de stroom dan Nederlanders. En in België zijn de normen voor wat wel en niet mag in de vergister soepeler. Rotterdam vindt dat de Europese Unie moet meebetalen aan de kosten die de stad maakt aan de instroom van kansarme Bulgaren. Ook moet de EU zich inspannen om te voorkomen dat er nog meer Oost-Europeanen naar het westen trekken. Dat moet de Europese, Europese Unie doen door te investeren in de arme gebieden in Bulgarije en Polen. Daar komen de meeste nieuwe migranten vandaan. De Volkskrant schrijft dat Rotterdam vindt dat de stroomkansarme Oost-Europeanen een gevolg is van het Europese beleid van open grenzen. Het Nederland Dagblad beschrijft hoe de kerken in Japan een rol krijgen bij de verwerking van de aardbeving en de tsunami. Kerkleden worden opgeleid om de slachtoffers met posttraumatische stress te begeleiden. Ook dienen de kerkgebouwen als distributiepunten van hulpgoederen. Een zendingsechtpaar zegt... Het is ons gebed dat dit het moment is dat de kerken in Japan... die tot nu toe vrijwel onzichtbaar waren... kunnen laten zien dat ze geen enge naar binnen gerichte sectarische clubjes zijn... maar dat het evangelie betekenis heeft in de wereld. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Bij de la da da da, da ta da, bij de beber van Astrut Gilberto. Er zijn flinke knopen doorgehakt in de ministerraad vandaag. Niet alleen bij Defensie en Buitenlandse Zaken, maar ook op het gebied van sociale zekerheid is vooruitgang geboekt, zei minister-president Rutte na afloop van de ministerraad tevreden. Hans-Andringa, klinkt misschien een beetje raar, maar zit de stemming erin bij het kabinet? Ja, het lijkt er wel op. Vorige week zijn de bewindslieden nog bij elkaar gaan zitten... om de klokken gelijk te zetten. En vandaag is het inderdaad gelukt... om deze belangrijke bezuinigingsbesluiten te nemen. Maar... Het kabinet is er toch nog niet helemaal gerust op dat uh, wij dat ook begrijpen als uh, bevolking, als kiezers. Want uh, voor de derde achtereen volgende week benadrukte Rutte hoe belangrijk het is dat wij, uh, de Nederlanders, niet moeten denken dat het leed nu allemaal uh, geleden is. Nu we zien dat economisch en financieel misschien iets beter gaat. Die bezuinigingen die zijn uh, echt nodig. Uh, de cijfers van de economie die lijken goed, maar uh, zei Rutte vanmiddag ook nog eens een keer... Uh, het is zo dat uh, die cijfers, die voorspellingen, die lijken allemaal goed... omdat dat zo berekend is met inbegrip van alle bezuinigingsmaatregels die nog op stapel staan. Dus we moeten niet denken dat uh, de zon schijnt en dat we er zijn. Want kan je zeggen dat het kabinet bang is voor gebrek aan draagvlak onder de kiezers? Ja, daar komt het in wezen wel op neer. Uh, vergelijken dus met het kabinet Balkenende 2. Dat was uh, beleidsmatig heel succesvol. Nam heel veel maatregelen om uh, vooral financieel uh, orde op zaken te stellen. Maar was helemaal niet populair uh, bij kiezers. Nou, dit kabinet staat nog aan het begin van de rit. Er moet dus uh, nog heel veel gebeuren. Dus je kan zeggen, die beslissingen die vandaag genomen zijn... de bezuinigingen bij Defensie en in zekere zin bij uh, Buitenlandse Zaken... die zijn uh, toch ook wel belangrijk... En ik vroeg dan ook aan Rutte of dit een goede dag was voor het kabinet. Nou, Goed in de zin van dat wij bezig zijn om uitvoering te geven... aan onze ambities, namelijk die, die, die, die overheid kleiner te maken... en, en de staatsschuld terug te dringen. En uiteindelijk dus weer die banenmotor op gang te brengen. Maar tegelijkertijd, die besluiten hebben natuurlijk ook enorme impact op mensen. We hebben vandaag besloten om de defensieorganisaties te reorganiseren. En dat, 6.000 ontslagen. Ja, uh, althans, we, we gaan er ook alles aan doen om mensen van werk naar werk te helpen. Maar dat is inderdaad waar, dat, uh, dat daar uh, in dit soort aantallen moeten denken. En dat heeft natuurlijk voor deze mensen, maar ook voor de hele organisatie, een enorme impact. En is het voor deze mensen natuurlijk een hele zware dag. Dus het is, het is een beetje dubbel gevoel. Het is nodig dat we deze maatregelen nemen. En tegelijkertijd heeft dat natuurlijk uh, een enorme impact. Toen u uitlegde wat er precies bij Defensie gaat, gaat gebeuren... toen zei u onder andere... Uh, we kunnen niet toestaan dat de defensieorganisatie zichzelf verder uitholt. U zei eigenlijk dat die bezuinigingen een soort van redding zijn voor, voor Defensie. Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld? Nou, er zijn twee dingen aan de hand. In de eerste plaats loop ik niet voor weg. De defensie moet een bijdrage leveren aan het op orde brengen van de staatsschuld. Maar ik vind als je dat doet... En, en Hans Hille is daar vanaf dag 1 mee bezig geweest, bij het invullen van die bezuinigingen. En dan moet je dat doen op zo'n manier dat je ook echt allerlei problemen die er verder nog bij zo'n organisatie zijn, ook aanpakt. Dat er te weinig geld is om te investeren. Dat er een situatie is dat nu F16's aan de grond staan om, om onderdelen te leveren aan F16's die, die vliegen. Maar dat is toch allemaal gevolg geweest van overheidsbesluiten, doordat er structureel te weinig geld is voor defensie? Ja, of dat, het, zo is dat uiteindelijk uh, ook zo'n organisatie zelf dat trots heeft natuurlijk om bijvoorbeeld die F16's te laten vliegen en er alles aan te doen om dat overeind te houden. En ja, je gewoon moet vaststellen dat je organisatie een omvang begon te krijgen... waar het budget niet meer voor was. Dus als je dan zo'n bezuiniging doet, en die is in zichzelf, eh, komt die hard binnen... Doe het dan zodanig dat je die organisatie ook weer perspectief biedt. En zegt als we dadelijk door die fase heen zijn. Dan staat er een kleinere organisatie die ook het budget heeft. Om uh, die belangrijke taak te kunnen vervullen. En dat is voorlopig uh, ook genoeg voor Defensie. Hoe voorlopig niet verder meer bezuinigd te worden als dit is doorgevoerd. Nou ja dit, is, dit zijn de plannen die wij voor de komende jaren natuurlijk uh, hebben opgesteld met elkaar. Uh, en dit is de bijdrage waarvan we als partijen hebben, met elkaar hebben afgesproken. Die Defensie moet leveren aan de bezuinigingen. Ja. Nu was uh, het beleid van de overheid de afgelopen jaren. Je hebt uh, buitenlands beleid, je hebt economisch beleid, defensie. En dat was een soort van driehoek geworden. Het is belangrijk voor je economie dat je een goed beleid hebt... dat je goede defensie hebt, dat je mee kan doen aan allerlei internationale operaties. Wat is nou de invloed van deze bezuinigingsoperatie op onze présence in het buitenland? Wat is het effect op onze economie, op het herstel? Nou, het effect op wat u schetst is heel beperkt. Uh, sterker nog... Uh, ook bij Buitenlandse Zaken hebben we vandaag besluiten genomen over het postennetwerk. We Minder ambassades. Ja, maar bijvoorbeeld tegelijkertijd kijk je ook weer uh, naar regio's... waar je misschien ambassades zou kunnen openen... omdat je juist daar handel mee aan het drijven bent. Dus die, die, die hele uh, buitenlandse dienst van Nederland gaat zich ook nog veel meer richten... naast het uh, behartigen van de mensenrechten... zich ook veel meer nog richten op het behartigen van de economische belangen van, uh, van Nederland. Dus ook daar geldt, ja, er is een bezuiniging. Daar loop ik niet voor weg. Ook het postennetwerk, de ambassades, moeten hun bijdrage leveren. Maar ook daar geldt, doe het dan op zo'n manier... dat je die reorganisatie gebruikt om dadelijk een organisatie te hebben staan... die ook helemaal klaar is om die nieuwe taak die erbij komt... die, die veel belangrijker wordt, het sterker van de economie... om daar aandacht aan te besteden. Maar durft u te zeggen dat Nederland internationaal gezien... geen terrein verliest. He, om maar een voorbeeld te geven, toen we niet meer in Oeriskan bleven, werd uh, Nederland uh, gestraft. We mochten niet meer bij de G20 zijn. Nu mocht de jager de, de laatste keer wel weer bij China, maar vervolgens komt er een bezuiniging bij Defensie de, over. De, de aanwezigheid van de jager bij de G20, die is al besproken toen ik op bezoek was bij Sarkozy in november. Mm. En toen hadden we nog niet besloten over, uh, over Afghanistan. En ik heb ook altijd gezegd dat besluiten over Afghanistan, Kundus, staat voor mij los van dit soort overwegingen. Want dan, dan is het niet in tegen meer. Dan gaat alles door elkaar lopen. Wat wel zo is, dat stel dat je in de toekomst een grote operatie als Oeruzgan wil doen, dat de vraag onzeker is, het antwoord onzeker is op de vraag of je die op die schaal zo lang kunt doen. Je kunt hem wel op die schaal starten, je kunt ook in de toekomst nog steeds in het hoogste geweldspectrum uh, meedoen, maar je kunt hem misschien Niet met van vier jaar. He, met 2000 man. En dan zul je misschien uh, accenten moeten verschuiven... En, en bepaalde zaken moeten bijstellen na een tijdje... omdat natuurlijk die organisatie kleiner is. Ik las vanmiddag op uh, de website van uh, het programma Middag op Morgen... een reactie van uh, meneer Echling. Die wil ik u even voorlezen. Hij schrijft... Uh, ik maak me ernstig zorgen. Alles wordt kapot bezuinigd. Nederland gaat lijken op een tandenloos oud vrouwtje. Een speelbal in een steeds onveiliger wordende wereld. Wat weg is, komt niet snel meer terug. Ja, Rutte, maak het huishoudboekje maar in orde. Ik weet zeker dat het niet gaat lukken, schrijft Echtling. Want over al te lange tijd hebben we geen huishouden meer. Nou, Ik zou tegen meneer Echtling willen zeggen dat het echt anders ligt. Uh, wij hebben een heel bijzonder land. We hebben een land waarin op dit moment meer mensen een bedrijf starten dan in Amerika. We hebben een land wat zeer extern gericht is. Wij zijn relatief de grootste exportnatie... Ter wereld. Er wordt door de hele wereld met een enorme wondering naar Nederland gekeken. Maar wil je die kracht voor de langere termijn handhaven? We hebben de laagste werkloosheid in heel Europa. Althans de Eurolanden op dit moment. We zijn goed door die crisis aan het rollen. We behoren tot de landen met de laagste rente op onze staatsschuld. Omdat de hele wereld zegt Nederland heeft zijn overheidsfinanciën zo knap op orde dat is van belang omdat je daarmee geldvrij blijft spelen... voor het onderwijs en voor de zorg. Wil je op langere termijn die kracht van Nederland handhaven... dan moet je als overheid je huishoudboekje op orde hebben. Dat is onvermijdelijk, want anders vreet dat waarde weg. En dan schuif je rekeningen door naar de toekomst. Uh, en wat ik wil, en ik hoop dat meneer Enging dat ook wil... is dat dit land uh, weer de oceaan op gaat, hè? Dat we de zeilen weer gebold hebben staan... en dat we weer handel gaan drijven op een nog veel grotere schaal... dan we al doen. Vietnam vorige week... Willem-Alexander en Maxima waren daar. Honderd bedrijven waren mee. We werden ontvangen op het hoogste niveau. Hetzelfde gebeurt bij een handelsmissie. Dus laten we ook een beetje trots zijn op de kracht van het land. Maar dan moet je wel tegelijkertijd ook bereid zijn... om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Nou, laten we hopen dat niet alleen meneer Echtlink... Uh, gerust is gesteld, maar uh, ook de rest van de luisteraars. Ik wens u een goed weekend. U ook. Over de bezuiniging op Defensie gaan we verder praten... met Hans Hille, de minister van Defensie. Meneer Hille, goedenavond. Hoe gaat het met u? Het gaat om mij uitstekend. Het is een uh, zware functie waar je in verzeild raakt. Je moet er goede conditie voor hebben. Maar het is he enorm boeiend. Defensie is een ontzettend prachtig werkterrein en de politiek is elke dag verrassend. Ja. De, de, we zeiden vanavond uh, op elkaar, tegen elkaar op de redactie van... die man had het een jaar geleden toch veel leuker. Een beetje column schrijven, een beetje commentaar leveren, een beetje werken. En nu zit u uh, voortdurend in het oog van de storm. Het was uh, eenvoudiger en misschien ontspannender. Maar als je een uitdaging voor je hebt... Al is het in het oog van de storm, dan is dat ook op zichzelf inspirerend. En daar word je ook weer jong van. hoor. Bent u gelukkiger dan een jaar geleden? G gelukkig ben ik uh, eigenlijk bij uit be vanaf mijn uh, bewustzijn... ben ik eigenlijk altijd gelukkig gebleven. En dat verandert niet? Dat is heel stabiel, nee, wat er, er is, ook gebeurt? Nee, er zijn momenten dat je... Het wat jammer vindt dat mensen bijvoorbeeld heel grof op je reageren. Dat soort zaken, die heb je wel, maar... Is dat ik, nu recent aan de hand? Dat is een paar weken geleden het geval toen ik uh, door de Kamer werd afgerost en de publiciteit een beurt kreeg. Dat, kreeg, dat is natuurlijk nooit zo leuk, maar aan de andere kant... Uh, ik uh, heb een buitengewoon stabiel leven, ook thuis. En uh, dat zijn allemaal dingen die er ertoe bijdragen dat je toch uiteindelijk... Heel erg gelukkig ben. Oh ja. u, heeft af, u zei het zelf al, zware weken gehad. En dan vandaag moet je een heel zwaar maatregelenpakket aankondigen. Ja, ja het aankondigen op zich is eigenlijk niet het moeilijkste. Het moeilijkste was natuurlijk de hele besluitvorming daar naartoe. Ten eerste was het veel. Maar ten tweede waren het ook allemaal besluiten... die genomen moesten worden, die zwaar was... omdat je je voortdurend realiseerde hoe moeilijk dat was. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben bij de uh, mensen in de kazerne geweest... die aan de Koukaars, de helikopters, aan het poetsen waren. Mm. Het onderhoud waren. Dat is het leven voor die mensen. Daar waren ze intens mee bezig. En ik zag in de, in de ogen van die mensen... hoe geweldig uh, enthousiast ze daarover waren. Ja. En als je dan moet zeggen... Ja, we stoppen er toch maar mee, dan ga je die mensen op dat moment beroven... van waar ze de hele dag voor leven. En u realiseerde dat zich hard. al toen u daar rondliep? Ja, u dacht, deze mensen ga ik straks nee, verdrietig maken? Toen, toen nog niet. Toen nog niet, maar, maar dat is iets wat op het moment dat je dan toch moet doen... dan is dat niet een streepje wat je zomaar even in een tabelletje cijfers zet. Nee. Had u eigenlijk keus, toen u minister werd, wist u... Dit, er moet een pakket komen, 1 miljard. Had u nou vier scenario's waaruit u kon kiezen? Of zegt u van, ja, eigenlijk moest het wel op deze manier? Er was toen nog geen enkel scenario. Het enige was 635 miljoen. En vervolgens toen ik op het departement kwam en toen we alles gingen inventariseren... bleek daar ook nog uh, een groot aantal achterstanden te zijn met, met uh, reserveonderdelen, ja. oefenen en zo. Dus dat kwam er ook nog bij. En ik wilde ook nog wel een paar nieuwe dingen, dat we ook in de toekomst moeten geïnvesteerd worden. Dus alles bij elkaar telde het sommetje steeds meer op. Ja. Dus de problematiek werd steeds groter. Maar mijn vraag is, kon u kiezen? Of is dit eigenlijk de enige logische uitkomst? Wat er nu uit is gekomen, is de verstandigste uitkomst... als je probeert om de krijgsmat over een paar jaar weer op tiptop te hebben... dus te zorgen dat, uh, dat, uh, dat men weer volledig geoefend is... dat uh, alles weer in, uh, in voorraad en zo klaar is. En je hebt ook nog een paar nieuwe dingen kunnen doen... waardoor de krijgsmat ook die uitdagingen aan kan. Dus ja. dan heb je iets kunnen doen in, in toch wel vrij korte tijd, twee, drie jaar... waardoor je een slag naar voren hebt gemaakt in plaats van achter. U zegt, ik had ook een ander pakket kunnen doen... waar het minder uh, goed van geworden was. Nou ja, het kunnen kaas schaven dat heeft u een beetje gedaan. Dat had mooie... gedaan. We hadden nou. ook kunnen zeggen we doen de marine weg bijvoorbeeld. Ja, maar stelt u zich eens voor, zeg. de Nederlandse koopvaardij vaart op alle zeeën. En de piraterijen bij Somalië laten al zien hoe hard wij hier en daar nodig zijn. Er dus varen Nederlandse mariniers mee ja. op uh, begeleideconvoiën... Of, of begeleide transporten die anders overvallen zijn ja, De Nederlandse tanks hebben ook alle eeuwen door, zou ik bijna zeggen, goede dingen gedaan. En nu stoppen we ermee. Nee, maar voor elk krijgsmodel is er iets te zeggen. Gewoon. Omdat Nederland een economie heeft die, die werkelijk heel breed overal internationaal aanwezig is en zijn, zijn bescherming moet hebben... en ook de Nederlandse economie zelf... en de verbonden, het verbanden die we met andere landen hebben. Dus je kan niet zeggen, ik ga bijvoorbeeld de marine afschaffen... of ik ga bijvoorbeeld de luchtmacht afschaffen. En bovendien, de meeste militaire operaties die je doet... dat is joint, dan probeer je het ene onderdeel en het andere onderdeel... en het derde onderdeel probeer je aan elkaar ja. te knopen om zo effectief mogelijk te maar zijn. De JSF, hadden we die niet kunnen stoppen, dat project? Ja, ik hoor dat... Dat uh, vragen heel veel mensen, denk uh, ik. Ja, ja, ik hoor dat voortdurend, omdat iedereen zegt van een groot getal... Uh, toen in de tijd Vredeling de F-16 kocht... toen wou de Partij van Herbert ook niet... en toen zei hij straaljagers kopen geen congressen. Dat is... Congressen kloppen con con con con con con con con ja. Dat is 40 jaar geleden. En dus toen was er weer zin tegen dit soort grote uitgaven. Het probleem met Defensie is... dat als wij een nieuwe investering moeten doen... dan komt er meteen een heel groot getal ja. in beeld. Ja. En dan zeggen alle mensen... nou ja, daar kan je ook met zorg... of daar kan je ook voor ouderen... Nou, of de rest van die krijgsmacht overeind houden. Nee, want het is een eenmalig bedrag. Als je het eenmaal hebt uitgegeven, is het op. En ik heb de afgelopen tien jaar zoveel... Uh, invullingen gehoord voor de ESF, als we dat van begin af aan hadden gedaan, was het geld al lang op geweest. Ja. Maar het gaat, die ESF, of althans een investering in de toekomst voor jachtvliegtuigen, heb je nodig, omdat dan ook weer, net zoals de F-16's, hard nodig ja. zijn geweest. U heeft het niet overwogen in de afgelopen weken? Nee, maar de, de F-16's vliegen nu ook weer boven Libië. Die vliegen ja. ook boven Afghanistan, doen daar buitengewoon belangrijk werk. Bij, in Afghanistan uh, uh, sporen ze bermbommen op. Bij Libië zorgen ze dat de Libische luchtmacht vleugellam is geworden. Dat is een hele belangrijke Moeten u wij zegt, wij zeggen? kunnen straks niet zonder de JSF. Nee, maar wij moeten, of, of het, het land ter zee of in de lucht is... wij moeten dadelijk over tien of 15 of 20 jaar ja. belang ook van Nederland... gewoon weer paraat zijn. Opmerkelijk, u bood op voorhand excuus aan, gisteren. Excuses dat... bied je altijd aan als je iets verkeerd gedaan hebt, heb ik altijd geleerd. Nou, dat weet ik niet. Je biedt je ook excuses aan als er een omstandigheid is die een ander niet toewent. Nee, dan, ik heb... dan zeg je, ik vind het heel erg voor je, maar dan zeg je niet sorry. Maar als je sorry zegt, heb je zelf iets verkeerd gedaan. Maar als woordkeuze. Ik heb stond gisteravond voor een grote groep militairen... Het was niet zo'n groep, dat was een groep militairen. Aan de vooravond dat de bezuinigingen bekend zouden worden. En ik heb uh, een groot gevoel voor de Nederlandse militairen. Ze hebben de afgelopen jaren topprestaties ja. geleverd. Ze hebben hun leven in de gesteld. Ja. Maar ze als je excuses aanbiedt dan zeg je ik doe het de volgende keer anders. Nee, ze hebben nooit gezeurd. En ik heb dus op voorhand tegen hun gezegd... mijn verontschuldigingen dat er zo zwaar wordt ingegeven. Ik vind dat ik dat naar de kruismacht verplicht ben. Ja. Maar wat betekent dat dan? Om te laten zien dat, dat ik niet zomaar even kras, dat ik niet zomaar zeg van we, we moeten dat niet meer, dat we proberen keuzes te maken waarbij we hun verdiensten, ja. hun inzet en hun belangen gewogen hebben. Sorry, maar ik doe het de volgende keer weer. Dat nee, zegt eigenlijk. als politicus moet je proberen een evenwicht te vinden tussen datgene wat de samenleving vraagt, datgene wat de krijgsmacht zelf vraagt, ja. datgene wat bijvoorbeeld ook qua geld budgetair haalbaar is. En ik denk dat wij alles afwegend een evenwicht gevonden hebben, maar dat wil niet zeggen. 12.000 arbeidsplaatsen minder, mensen die ons worden. dat wil dus niet zeggen dat je toch hier en daar... geweldig harde wissel trekt op het incasseringsvermogen ja. van mensen. Is Nederland vandaag onveiliger geworden? Nederland is vandaag niet onveiliger geworden. Is de Nederland wereld wordt wel... vandaag onveiliger geworden? De wereld wordt elke dag niet veiliger, in ieder geval. En wij moeten, als we in het volgend jaar, over het vijf jaar of over het tien jaar... niet alleen Nederland zelf, maar ook de wereld om ons heen een beetje veilig... en ook een beetje rechtvaardig willen houden... zullen we op dat punt echt onze bijdrage moeten blijven leveren. Nou ja. beetje merkwaardig. Hè. We hebben een behoorlijk rechtskabinet... Wordt er bezuinigd op het leger en niet een beetje. Ja, dat is ook zo. Maar dat komt omdat de, de overheidsfinanciën er werkelijk beroerd voor stonden. En als je naar de linkse partij kijkt, die gingen nog veel harder. En op het moment dat linkse partijen ik zeggen... dat wat wij doen niet goed is... dan hoop ik dat ze hun programma in de kamerdebatten straks ook vertalen in de maatregelen die dan nodig waren geweest. En dat was twee keer zo hard dan geweest. Dank voor dit gesprek. Spent apart the wall was all we'd share. about the closest Of wrath, all the things I wasn't. Amerika houdt zijn adem in. Als de Republikeinen en Democraten niet binnen 6,5 uur een deal maken over de begroting van dit jaar, dan dreigt er een shutdown. De overheid mag dan officieel geen geld meer uitgeven en moet de deuren sluiten. Alle overheidsinstellingen moeten dicht. Hoe gaat dat aflopen? Amerika-deskundige Rut Oldenziel, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En Justin Fox, hij woont in Boston en is journalist bij de Harvard Business Review. Ook u, goedenavond. Uh, Rut, ik wil met jou beginnen. De druk in de snelkampan die loopt op. Maar het gaat niet eens zozeer over bedrag, hè? heb ik me laten vertellen. Nee, het gaat natuurlijk over het uh, nou, budget zelf. Dat gaat over uh, een triljoen, je kan het nauwelijks uitspreken. En de eerste cijfers waar de Republikeinen mee kwamen om te korten... dat ging over 100 miljard. Nou, al snel uh, bleek dat zij uh, dat niet konden waarmaken. En toen kwam uh, hun leider en zei, nou, dan doen we het voor 32. En wat er toen gebeurde, was dat de Tea Party uh, daar tegen opstand kwam kwam. En die eiste toen 60 miljard. Dat is dan een beweging op de rechterflank van de Republikeinse die, Partij, hè? ja? die de meerderheid of die in ieder geval gewonnen hebben met de tussentijdsverkiezingen, uh, en die ook nu in het congres zitten. Dus die zijn uh, zeer belangrijk. Het ja. gaat dus eigenlijk wel over de ziel van de Republikeinse de Partij. De ziel, kan het zelf noemen. Ja, ja, dat denk ik wel. En dat bedrag van uh, 100 naar 60, naar 32, uh, het gaat nu over uh, ik geloof 8 miljard uh, verschil. Tussen de Republikein en Democraten. Ja, maar dat is zelfs alweer... Uh, Gedicht tot uh, 300 miljoen. Maar dat, dus, is, dat het, is te weinig om over te praten. Precies. Dus het gaat helemaal niet over dat budget. Dat is wel uh, he, de, de bezuinigingen. Maar het gaat vooral over uh, uh, waar die bezuinigingen uh, op worden lo uh, losgelaten. En uh, de uh, republikeinen hebben twee... Belangrijke maatregelen voor de Democraten in, in, de ingebracht oh ja. is, namelijk uh, het milieu en abortus. Ah. Nou, en met name abortus, dat is eigenlijk het symbool. Uh, voor uh, de achterban van Obama. Omdat hij, dat de Democraten daar hun poot stijf moeten halen. Want daar hebben ze budgetten voor vrijgemaakt, zodat mensen daar gebruik van kunnen maken. Ja, dat gaat eigenlijk. Maar zelfs, het, het gaat niet eens om bezuiniging. Het gaat niet eens om geld. Nee. Het gaat niet eens om geld. Dat wordt geschoven van uh, uh, Planned Parenthood. En de Republikeinen willen dat naar uh, de gezondheidsinstituten. Met, met dan het idee dat ze dat dan weer kunnen afschieten. Ja. Maar er wordt gewoon geschoven. Maar waar het om gaat, is dat zowel Obama. Als uh, Benner, de leider van de, de uh, Republikeinen, allebei te maken hebben met hun achterban. Ja. Obama zit in het midden en uh, wordt naar links getrokken, uh, waarschijnlijk. Wordt links getrokken. En uh, uh, Bener wordt, wordt naar rechts, rechts getrokken. getrokken ja. Ja. Ja. Maar daar er uit te komen moeten zijn. Ik bedoel, dan geef je de een een beetje milieu... en de andere een beetje abortus. Als je het even heel plat zegt, dan ja. kom je eruit. Of is dat te simpel? Nou, dat is niet te simpel. Dat is precies ook wat deze twee heren willen. Maar uh, hun achterban wil niet. Uh, en het gaat ook om het messen slijpen voor de toekomst. Want dit gaat eigenlijk alleen maar over budget van 2011. Ze zijn al op de helft, ze hebben het al uitgegeven. Er zijn telkens tijdelijk maatregelen uh, genomen. En nu gaat het uh, feitelijk ook over 2012. Ja. En daar... In 2012 zijn de verkiezingen. Ook dat, Die werpen hun schaduw weer vooruit, moeten we dat zeggen? Uh, zeker, want het gaat over ideologische verschillen. Feitelijk zijn we weer t, uh, bij het oude... Uh, het tweedeling van aan de ene kant de Republikeinen willen... Uh, uh, minder geld aan de, of aan de overheid... maar vooral ook uh, Medicaid Medicare... dus een beetje AOW willen ze hervormen... en zelfs een deels ook privatiseren qua de gezondheidszorg. Ja. En de... Uh, ja, de, de democraten willen dat natuurlijk uitgeven aan ja, onderwijs en milieu en dergelijke. Maar dat is eigenlijk een hele klassieke strijd die we al heel lang zien. Ja. Verwacht je dan dat ze eruit komen vannacht? Of zeg je ze zullen het laten klappen om te laten zien dat het menings is? Nou, ik had uh, eerder uh, voorspeld dat ze er wel uit zouden Ai, dus komen. Dus je bent nu voorzichtig geworden? Nou, we hebben nog zes uur. Dat ja. is in de politiek ontzettend Best lang. lang. Ja. Justin Fox, journalist in Boston. Uh, u heeft al eens eerder zo'n shutdown meegemaakt, hè? Ja, ik woonde toen in uh, 95, 96 in Washington D.C. En, uh... en ik merkte er niet erg veel van. Niet, u merkte er niet erg veel van? Nee, ik, ik, ik werkte niet bij de overheid. Mijn vrouw was toen, werkte bij een uh, lid, republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden. En ja, die merkte het wel. Die ging wel naar, naar het werk. Die was dus essentieel, um, heet het. Maar de telefoontjes begonnen meteen in te komen van boze kiezers. En waar waren die, die kiezers, waar, waar, waar waren die kiezers precies boos over? Want wat kan je niet doen als er een shutdown is? Ik, ik geloof dat de meeste Wat, wat je niet kan doen, je kan, je kan niet naar een national park gaan. Je, je kan niet naar een van die musea's van het uh, Smithsonian in Washington gaan. En als het een paar, paar weken gaat duren, dan begint je... ...problemen te hebben met uitkeringen en al het soort andere dingen. Maar um, het was eerder dat ze boos waren, ze hadden het gewoon op het nieuws gezien... ...en vonden het heel dom. En uh, ja, dat, dat is heel slecht uitgekomen voor de Republikeinen oh ja. de vorige keer. Ja, in welk opzicht? Dat vind ik een beetje raar dat ze we het hier doen, maar... Ja, het is, het is wel een andere wereld. Jij ja, zegt, het is, het, het, toen waren ook de democraten aan de macht... en waren het de republikeinen die in het congres uh, problemen maakten... en dat, uiteindelijk straalde dat af op die republikeinen zelf. Is dat wat u zegt? Ja, het, het is heel slecht uh, uitgekomen voor uh, Newt Gingrich. Hij was toen de leider van de republikeinen. En uh, hij heeft de fout gemaakt om in een interview te zeggen dat hij boos was omdat hij, hij ging ergens met, Obama, met, met Clinton op Air Force One en hij moest helemaal achter in het vliegtuig zitten. En hij heeft, hij heeft een van de journalisten verteld dat hij boos was. En tot slot was dat overal dat Newt Gingrich de overheid uh, heeft uh, gesloten omdat hij boos was. Oh ja. Dus misschien was dat het probleem, ik weet het niet. Oh ja. Maar het kwam het het het gevoel dat hij had, dat het wel de schuld was van de Republikeinen. Oh ja. Rut, verwacht je dat nu weer dat de Republikeinen de schuld van zullen krijgen? Nou kijk, dat is de hoop van, uh, van de Democraten. Uh, de Republikeinen hopen erop dat het niet dezelfde strijd is. En daar hebben ze ook wel gelijk in. Want uh, Clinton, uh, Obama is geen Clinton en Boehner is geen uh, Kingridge. Uh, dus het is ook een beetje een politieke gok van beide partijen. De Democraten hopen dat ze het uh, op, op dezelfde manier kunnen doen... als 95. We moeten het ook wel in context plaatsen. Er zijn al uh, sinds uh, 1976 al, uh, al 17 shutdowns geweest. Zo vaak maar, al. Maar, uh, maar, maar waarom het va uh, vandaag dag zo belangrijk is, omdat iedereen het gevoel heeft dat het een echo is van die eerdere strijd. Ja. En uh, omdat daar eigenlijk hetzelfde soort uh, ideologische tegenstellingen tussen die twee partijen was. En daarom uh, wordt eigenlijk op deze manier heel anders aangekeken tegen de mogelijke sultan. Ja precies. De, de symbolische waarde daarvan is eigenlijk groter dan uh, dat het op zichzelf heel erg zou zijn. Ja, want... we hebben het gaat keer niet in het museum. Dat jij hebt nemen, er gewerkt, hè? Ik heb er gewerkt. In nou, de dat Smithsonian. Betekent, het Smithsonian. In Smithsonian. En dat betekent dat je dus niet de Amerikaanse vlag kan Kijk, zien. dat is erg. Nou, dat is, het is wel zo dat uh, bezoek aan zo'n museum... Is, betekent heel veel voor uh, dagtoeristen... die op die manier het uh, gevoel Zeker. van Amerikaans zijn... kunnen bevestigen. Ja. En, uh, maar dat ze staat kunnen wel voor gewoon een eten allemaal. Ze hebben ze wel stroom. De, Absoluut, maar de vuilnis wordt niet opgehaald in, niet. Okay. en de visa voor buitenlanders uh, lukt niet. Dus het zijn uh, inderdaad symbolische uh, zaken die uh, niet uh, door kunnen gaan. En vooral Washington D.C. als de hoofdstad. Daar gaan heel veel uh, uh, ambtenaren, kunnen dan niet naar hun okay. werk. Maar, uh, maar het land draait, gaat, gewoon draait, door. draait gewoon door. Justin Fox, denk jij dat ze eruit komen binnen 6,5 uur? Um. Ik, ik, ik, ik was vanmiddag bij een hondbalwedstrijd, dus heb ik het niet heel uh, nauwkeurig gevolgd. Maar ik, ik krijg het gevoel dat er een kans is dat ze wel uitkomen. Omdat een uh, paar mensen, Michel Bakman, die is echt een van de leiders van de Tea Party uh, beweging in een congres. Ja. Die heeft net gezegd, ja, we, we moeten gewoon een compromis uh, ah, okay. Goed, nou. Hardelijk... Maar ik, ik weet het niet. Ik, politiek voorspellen, dat dat, dat... dat is moeilijk, hè? Ja. We wachten het gewoon af. Dankjewel, Justin Fox. Dankjewel, Rutte Oldenziel. Wat er ook gebeurt, de jaarlijkse Cherry Blossom Parade in Washington... morgen, die gaat gewoon door, met of zonder shutdown. We gaan luisteren naar live muziek van Back Alive. Your daddy It was nothing but a while you were sitting alone at age thirteen. Thing to this very day except love love serve to be Is that the question? When if so ...naar muziek van Back Alive, Job Otting. Gooi gauw je gitaar aan de kant en kom hier aan tafel zitten. Daartoe zou ik je willen uitnodigen, althans. Goedenavond. Hallo. Waar hebben we precies naar geluisterd? Um, Zojuist hebben we geluisterd naar Pearl Jam. En uh, vrijwel hun, ik uh, kan wel zeker zeggen, hun bekendste nummer, Alive. Ja. Van hun eerste album Ten... Ja, en uh, jullie heten Back Alive, dat is vernoemd naar dat nummer vermoed ik? Nee, nee. Dat niet, nee. oké. Okay. Het was uh, van de naam van de, de band die uh, eigenlijk toen het doorstart maakte. En uh, daar de naam door Back Alive okay. maakte. Jullie treden morgen op in die finale van de Clash of the Coverbands in 013 in Tilburg. Dat klopt. Wat is de Clash of the Coverbands? Uh, dat is een, uh, een wedstrijd, de grootste bandwedstrijd eigenlijk van Nederland. In de, in de Coverbands. Jaarlijks zijn er dan 1600 aanmeldingen. 1600? 1600 aanmeldingen. Er zijn in Nederland 1600 coverbands, minimaal. Minimaal. Minimaal. Er zijn er nog veel meer. We schrokken er zelf ook een beetje van hoeveel er eigenlijk ja. waren. En coverbands, dat zijn bands die liedjes van... Andere spelen. Andere spelen. Correct. Oh ja. Ja. Jullie hebben voor Peul Jam gekozen. Waarom? Uh, dat was uh, de muziek die ons eigenlijk het, uh, het meeste ligt. Uh, je gaat toch wel, als je dan toch muziek gaat maken, dan zoek je ook muziek wat bij je past. En wij voelden ons daar echt gewoon zo heel erg lekker bij. En dan ook alleen maar Pearl Jam? Ja, dat, ja? Uh, ja, dat uh, bewust, dat, uh, dat, daar krijg je eigenlijk. Uh, ja, je legt jezelf een beperking op, maar je hebt wel de mogelijkheid om veel dieper in de, in, uh, ja, in de materie te duiken als het ware. Ja. In Oosterwijk is uh, Jan-Willem Ketelaars, de zanger van Toto Lissjes. Goedenavond. Goedenavond. U doet morgenavond ook mee in Tilburg aan de finale. En ja, u, inderdaad. Uh, de Toto Lissjes is een tribute band he, die nummers van Toto speelt. En die waren vooral in mijn puberteit in de jaren tachtig uh, succesvol. Ja, Waarom nou, hebben jullie ja, voor Toto ja. gekozen? Nou, uh, uh, de keuze Toto is eigenlijk uh, voortgekomen uit een, uh, ja, toch wel de passie voor uh, de muziek van Toto. Door uh, onze oprichter uh, van de band. En um, ja, van, vanuit die passie iets gaan doen wat toch wel uh, uh, de lat een beetje hoog legde in dit geval. En, en dat zo goed mogelijk proberen te benaderen. Ja. Zullen we even naar uh, een stukje gaan luisteren? Oké. Okay. Jan Wille Ketelaars, uh, welk nummer is ja. dit? Waar luisteren we je precies naar? Dit is uh, Home of the Brave en uh, dit is opgenomen tijdens de, uh, de Brabantse finale op 22 januari jongstleden Oké, okay, dus uh, vrij recent nog. Ja, dat ja, is recent, ja. Um, Job, hoe word je een goede tribute band of coverband? Wat, wat moet je doen om goed te worden? Ja, dat dat verschilt eigenlijk voor iedereen de band. Uh, het heeft er meer mee te maken wat je eigenlijk zelf wil doen. Uh, een, Iedereen heeft zijn eigen invulling eraan. Maar je zei net, als je één band kiest, dan kan je heel diep erin gaan eigenlijk. Ja, dat, dat, dat klopt ook. Maar de, voor iedereen is de, zeg maar, de diepte erin gaan wat je eigenlijk zoekt binnen een tribute band... is voor elke band eigenlijk wel wat anders. Uh, wij uh, zoeken eigenlijk heel erg de, ja, het gevoel ook op. Uh, het gevoel van Pearl Jam. Ja, en, maar daarbij is het... Uh, uh, kijk, ik weet niet hoe totalistisch er tegenaan kijkt, maar voor ons is het meer dat we onszelf daar heel erg in kwijt kunnen. Ja, en, ja. Uh, het is meer dan dat je precies hen na wilt doen. Inderdaad. Oh, ja. maar het, het is echt, onze het is echt zeg maar, ons gevoel wat we spelen. Dat, dat moet dan wel gezegd worden. Oh, ja. uh, Jan Willem, hoe dat ja. bij jullie? Ja, dat komt wel overeen hoor. Uh, uh, we, proberen, we proberen sowieso wel het origineel zo goed mogelijk te benaderen. Dat, dat is toch wel een doelstelling. Maar zit je dan, dan eindelijk, eindeloos muziek van uh, Toto te luisteren en zit je dan naar concerten te kijken? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe doe je dat? Nou ja, inderdaad, we luisteren de nummers heel erg goed door. Het kleinste detail wordt, wordt toch wel meegenomen. En uh, ja, nu, 23 juni, komt Toto weer, uh, weer langs in, uh, in Nederland. Dan okay. gaan we op een soort van uh, studiereis, uh, <laughs> toch wel. Ja. Ja. Ik, toch zit ik ook te denken van, ja, weet je, als ik voetballer word... dan kan ik gaan proberen iemand na te doen. Ik kan ook proberen zelf wel goed te worden. Mm -hmm. Waarom doe je iemand na en, be en waarom begin je niet iets voor jezelf? Nou, dat, dat ligt bij ons ook wel. Uh, in, in, als doel hebben we dat ook wel. Okay. Het, is, uh, het is ook wel een ideale manier om uh, ja, elkaar te ontdekken van uh, wat is elkaars krachten. En je wil, uh, ja, het mooiste is eigenlijk, wat wil je als beste. Is optreden. En uh, ja dat het, uh, als je dan eigen werk hebt, ja daar gaat nog niemand naar luisteren. En de kans om op te treden is gewoon groter als je een coverband bent. Ja, ja, in, ja. in het begin in ieder Want geval. Want de muziek is dan bekend en dat willen de mensen dan ja, al horen. Ja, dat voor In het begin is dat in ieder geval wel zo. Dus, uh... Ja, Jan Willem, moest dat bij jullie? Willen je op een gegeven moment ook eigen muziek gaan maken en is het een opstapje? Ja, nou, niet, niet direct. Wij, uh, wij zitten met, uh, met de muzikanten in Totalistjes. En eigenlijk ieder, uh, die heeft er nog iets uh, naast. Een, een, een, project ernaast. En wij komen elkaar allemaal uh, bij Totalistjes tegen om, uh, om, om te maken. En, en, en daar, uh, ja, toch de mooie podia, uh, Zoals 013 uh, te krijgen die uh, de clash ons biedt oh ja. op deze manier. Ja, en ik, ja. Zei, ik zei net al, Toto is een, een, een, een band uit mijn puberteit, een beetje althans de ware uh, uh, populair. Betekent dat ja, ook dat onze generatie daar vooral komt kijken bij jullie concerten, of zijn dat uh, jongere of oudere mensen? Nou, ja, vorige week hebben wij toevallig uh, uh, optreden gehad waar, uh, waar toch wel wat leeftijd genoten van, uh, van mijzelf. Ik ben bijna 40. Ja, ook waar. We. En dat is, wel, dat is wel prettig hoor, want uh, als ze jonger worden dan, dan kennen ze eigenlijk het origineel. Uh, ja, hier zitten nog een paar veertigers geloof ik. Zit althans samen ja. naar elkaar te wijzen hier. Ja. Is ja, het een beetje ja. een veertigers hobby? Nee, nee, nee, nee. We hebben ook een uh, vrij diverse band uh, qua leeftijd. We hebben. Twee jongens, euh, één jongen van 27, één van 28, ik ben 32 en dan hebben we twee van 40 Oh, ah, Kijk, die zit achter jou toevallig. Ja. Ja, ja. Is het commercieel inter interessant? Kan je ervan leven? Er uh, zijn mensen die ervan kunnen leven. En uh, dat, ja, dan, dan ben je echt wel zo geroutineerd, dan doe je dat al echt lang. En dan, uh, maar ja, dan is het inderdaad de vraag, wil je daarmee echt uh, bekend worden? Ja, want hoe, hoe is het met jullie? Moeten jullie hebben jullie daarnaast werk allemaal? Ja, ja, we hebben allemaal gewoon werk. Het is puur een hobby. Ja. Uh, en de, hoe vaak per jaar, per jaar treed je op? Per jaar? Ja? Ik denk een stuk of uh, 20, 25. We, zitten nu, we zijn nu een jaar pas bezig. Dus, uh... Twee keer per maand, zeg maar, in de praktijk. Ja, maar ja. dat wordt steeds meer. Jan Willem, hoe is dat bij jullie? Ja, wij treden nog niet zo heel veel op. Geen 20 keer per jaar met totalities, Maar we hopen dat nu uh, na de clash toch wel uh, te gaan doen. We willen wel meer uh, op gaan treden. Ja. Hebben nou. jullie enig idee wat uh, Pearl Jam of Toto van jullie vindt? Nee, totaal niet. Nee? Ik weet het echt niet. Jan Willem? Nee, ook niet. Ik weet wel dat ons, uh, ons uh, Home of the Brave uh, filmpje is... bij uh, Steve Luketer uh, op de Facebook-site uh, gezet. Dat is de grote man um, van Toto, hè? Ja, dat is de grote man van Toto. En uh, hij heeft er niet echt op, uh, op gereageerd. Hij, ja. ging wel, hij zei wel dat hij ernaar uh, ging kijken. Maar is dat belangrijk? Zijn het uiteindelijk helden voor je? Of valt dat wel mee? Uh, vraag je dat nou maar mee? Ja. Uh, ja, dat, helden... Ja, nou, het is... Ja, helder heb je meer en idolen heb je als je puber bent. Dat en is wel een beetje over dus. Want dat gevoel kreeg ik een beetje. Maar zegt, dat is niet meer zo. Nou ja, het is, het, dan kijk je, je kijkt natuurlijk wel tegen ze op. Maar het is, uh, kijk, helder zijn iemand die uh, mensen leeft mensen redden uit... Uh, maar als uit Eddie Vedder, dat is de zanger van de Pearl Jam, mooi gebeld, springen dan een gat in de lucht? Uh, ja, dat, nou, dat, inderdaad een vreugdedansje kan ik dan niet onderdrukken. Nee, nee. dat wel. Nee. Ja. Dus uiteindelijk ben je wel benieuwd wat hij ervan vindt. Ja, maar het is meer dat we echt meer... Dit, dit doen we voor onszelf. Ja, dit niet doen we voor echt. hem. Nee, ja. nee. Morgen in 013 in Tilburg. De Clash of the Cover Bands. Dankjewel Job Otting van uh, Back Alive. En Jan-Willem Ketelaars van Totalitjes. En heel veel plezier. Graag, Graag gedaan. gedaan. Dankjewel. Straks is er uh, Casa Luna. En daarin Donker over de week van het oor. Morgen zijn wij er weer. En dan zit Stefan Sanders hier. Goedendag.